1 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Een landelijk netwerk van polyklinieken voor jonge coma zuipers Nog veel onduidelijk in Egypte na aftreden president Mubarak. En VVD belooft meer 130 kilometer wegen over vier jaar. Het weer bewolkt en vrijwel overal regen. In het uiterste noordoosten is een natte sneeuw mogelijk. De temperaturen lopen sterk uiteen. Van 3 graden in Groningen tot 12 in Limburg. Morgen overdag is het droog en overwegend bewolkt. Temperatuur in het noorden dan 6 graden tot 10 in het zuiden. S'avonds gaat het dan weer regenen en ook de dagen daarna is het regenachtig. Er komt een landelijk netwerk van alcoholpolies voor jongeren die zichzelf bewusteloos hebben gedronken. Kinderarts Van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpolie in Delft, helpt de komende drie jaar twintig ziekenhuizen om een afdeling op te richten voor deze zogenoemde coma-zuipers. Kinderarts, dokter Nico van der Lely, goedemiddag. Goedemiddag. Is er nou nodig, zo n, zo n grote, is er zo'n grote behoefte aan alcoholpolies? Ja, dat is het zeker. We hebben, uh, wij als kinderartsen meten ongeveer in, wat er in het land gebeurt. En je ziet in elk district eigenlijk een enorme toename nog van het aantal kinderen wat met coma wordt opgenomen in het ziekenhuis. Mm -hmm. En we hebben met hulp van minister Klink in het verleden een aantal klinieken kunnen openen. En dat blijkt dat dat werkt, hè, in Hoorn, in Leeuwarden ja. en in Eindhoven. En dat kunnen we nu gaan uitrollen over het land. Ja. Waar, waar hebben we het eigenlijk over bij een coma-zuiper? Nou, komers hebben dus een kind, eigenlijk iemand die in ieder geval onder 18 is, die eh, niet meer reageert op prikkels, in coma is dus. En dat primair eigenlijk ten gevolge van te veel en te snel inname van, uh, van een alcoholisch product. Ja. En dat, uh, ja, dat zien we heel veel. Ik had, gisteren heb ik poli gedraaid, had ik er nog zes. Een oud en nieuw hadden we om het uur een kind wat we hebben opgenomen. Het is echt veel. Ja, ja. nou, er zijn nu al vier van dit soort polies. Uh, wat doen ze eigenlijk anders dan een ziekenhuis nu zou doen? Want ik kan me zo voorstellen als iemand binnen wordt gebracht. Uh, nou, wat doe je? Uh, je, kijk, je gaat de maag leep, leeg pompen en dat soort dingen. Wat is er nou anders aan? Pompen doen we niet meer overigens, maar goed, je hebt, je hebt ook, kijk, elk ziekenhuis is in staat om kind op te vangen en, uh, en die inkomen binnenkomt, dat klopt. Maar mm -hmm. uh, wat het essentiële verschil is, dat wij natuurlijk een soort nazorgtraject uh, gemaakt hebben, wat eigenlijk al in de kliniek begint. En dat is niet alleen de kinderarts dat ik ben, maar ook de kinderpsycholoog, uh, Mireille de Visser doet dat in het land. En dat, dat maakt ervoor dat de kinderen na een half jaar nog terugkomen, A en B, dat de kans op herhaling nou echt met meer dan 80% uh, afneemt. Ja. Uh, en daar gaat het ons om, want het is gewoon schadelijk als je te veel alcohol in die leeftijd tot je neemt. Ja, de, de hersenbeschadiging en, en, en dat soort dingen, maar het helpt dus echt. Ja, het helpt echt. En dat, uh, dat, dat hebben we dus uh, twee jaar geleden uh, in overleg met VWS overigens samen met hen gewoon doelen vastgesteld. En dus niet alleen de kans op herhaling bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld we kijken naar de gedragsverandering bij het kind en ook de gedragsverandering bij de ouders. En dus op alle vlakken is het succesvol. Het enige waar nog een minpuntje is, is de gedragsverandering bij de ouders van de kinderen boven de 18. Maar ja, dat, daar kan ik niet zoveel aan doen zolang de wetgeving nog staat dat je mag drinken vanaf 16. Dat, dat is ook ja. een plafond van wat ik kan veranderen. Maar wat maar het is het? Is het? Wat is er mis met de, de, de ouders van kinderen boven de 18? Hij uh, is boven 16, kijk. Uh... Ja, sorry. Kijk, nou weet je, als, als het een, een, in de wetgeving staat dat je mag drinken als je 16 bent, ja, dan hebben de ouders de moeite mee van ja, wie zal ik dan zijn om nee te zeggen als de wetgever zegt je mag drinken als je 16 bent. Nee. En dan zie je dus het, uh, toch wel, wel een verbetering in, als ze bij ons de hebben bezocht, maar niet zoals we zien bij ouders van kinderen onder de 16. Dat nee. was gewoon, uh, ja, dan zie je dus een reductie van piek drinken, binge drinken, noemen we de Engels, en dat met 90 of zo. Dat is echt succesvol. Okay. Goed, uh, dank u wel voor deze uiteenzetting. Uh, de komende drie jaar komen er dus twintig, ziekenhuizen, uh, twintig afdelingen in ziekenhuizen... voor deze uh, coma-zuipers. Dank, okay, dank u wel. Het negatieve reisadvies voor Egypte is nog steeds van kracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat advies niet aangepast... na het aftreden van president Mubarak. Nederlandse reisorganisaties willen reizen naar Egyptische vakantiebestemmingen... langzaam weer opvoeren. Als het negatieve reisadvies wordt opgeheven. Uh, op het Tahrirplein in Cairo is correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat gebeurt er op dit moment? Er wordt schoongemaakt. Dat we zeggen, aan de randen van het Tahrirplein op grote schaal. Dat we zeggen, daar is het zelfs al schoon. Er zijn mensen die lopen buiten de barricades. buiten de afzettingen. en gaan daar schoonmaken. En uh, er wordt zelfs geschilderd. De stoep, zwart-wit. die krijgt een nieuw laagje. en standbeelden worden schoongemaakt. Ik sprak iemand die zei. Uh, wij Laten zien dat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze stad. Ja. Ik sprak je een uur geleden en toen waren er nou, nog wel een aantal demonstranten. Zij, die zijn er nog steeds? Ja, het wordt nog steeds drukker hoor. Want je gisteren zag, het is natuurlijk nog altijd weekend, dus mensen komen uh, gezellig een dag uh, revolutie vieren met de hele familie. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog de mensen die op het plein zitten. Daar soms ook van plan zijn om te blijven, omdat ze zeggen: kijk, onze voornaamste eis die is ingewilligd. Moubarak is weg, maar we zijn nog niet klaar. Ja, ja, nu zit het leger er. Uh, dat heeft de macht. Heeft, heeft dat al meer duidelijk gegeven over de politieke situatie? Nee, er worden wel kleine dingetjes duidelijk. Zojuist bijvoorbeeld het bericht dat er uh, mensen worden aangehouden van het oude bewind op het vliegveld worden er dus niet toegestaan om te vertrekken. Dat is dus een besluit die uh, de nieuwe regering, het leger dus, heeft genomen. Dus kennelijk zijn ze wel aan het werk, maar ze zijn sinds gisteren niet met officiële verklaringen naar buiten gekomen. Afwachten dus hoe ze het gaan en of de mensen daar, die hebben daar vertrouwen in, ja. of dat inderdaad uh, gerechtvaardigd is of niet. Oké, okay, uh, dan was er ook nog een avondklok. Is die uh, inmiddels opgeheven? De avondklok nog niet opgeheven, de noodtoestand ook nog niet. Wel als de avondklok weer verlengd. Gaat nu om middernacht gaat die in, tot zes uur s'morgens. Met andere woorden, ja daar heb je eigenlijk weinig last meer van, maar over nee. die avondklok we weten het natuurlijk, er is al 18 dagen lang bijna helemaal niemand die zich daaraan houdt. Nee, daar zal, zal men uh, wellicht zijn schouders over ophalen. Op Goed, uh, dankjewel uh, Sander van der Hoorn uh, op het Tagierplein in Cairo. Het Egyptische volk mag dan president Mubarak verdreven hebben. Democratie is er nog niet. U het, net al. het land wordt nu in elk geval bestuurd door het leger. Vijf vragen over de politieke situatie in Egypte. Wie heeft nu de macht in handen? De legerleiding is in handen van veldmaarschalk Mohammed Tantawi. Hij werd wel het schoothondje van Mubarak genoemd. In de Wikileaks-documenten omschrijven Amerikaanse diplomaten hem als ongevoelig voor democratisering. Maar tijdens de opstand mengde hij zich wel even tussen de demonstranten op het plein. Hij weet dus wat de demonstranten willen. Een democratisch Egypte, dus geen overheersende rol van het leger. En wie zou de democratisering dan kunnen leiden? Er zijn verschillende oppositieleden naar wie nu wordt gekeken... als het gaat om een overgangsregering. Zoals Mohammed el Baradei, voormalig hoofd van het VN-atoomagentschap. Die heeft gezegd dat hij wel een overgangsregering wil leiden... maar uiteindelijk wil hij niet de president worden. Hoe ziet de politieke toekomst van Egypte eruit? Dat is heel moeilijk te voorspellen, maar als er verkiezingen komen... dan zal de moslimbroederschap ongetwijfeld veel stemmen krijgen. Diverse landen, zoals Israël en de Verenigde Staten... maken zich zorgen dat die van Egypte een tweede Iran kunnen maken. Maar anderen stellen dat de moslimbroederschap lang zo extreem niet meer is... en een fundamentalistische Egypte voor een brede laag van de Egyptische bevolking... ook niet wenselijk is. Wat voor rol speelt het oude regime nog? president Mubarak's rol lijkt helemaal uitgespeeld. Hij zit nu in zijn residentie in de Egyptische badplaats Sharm el sheikh Of hij in Egypte kan blijven, is maar zeer de vraag. Wat gebeurt er met de pas benoemde vicepresident Omar Suleiman? Hij maakte gisteren het vertrek van Mubarak bekend... en sindsdien is hij volledig uit beeld verdwenen. Maar niet alle Mubarak-getrouwen zullen op stel en sprong verdwijnen. Want dan zou ook veel bestuurlijke kennis verloren gaan. Kennis die nodig kan zijn om Egypte de komende tijd... economisch overeind te houden.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 Op een parkeerplaats langs de A2 startte de VVD vanochtend... de campagne voor de provinciale verkiezingen op 2 maart. Een van de belangrijkste thema's in die campagne... is de verhoging van de maximumsnelheid. vvd minister Melanie Schultz van Hagen belooft vandaag... dat over vier jaar die snelheid op een derde van de snelwegen 130 is. Wilma Borgman op die parkeerplaats. Uh, Wilma, waar gaan we 130 rijden? Nou, de automobilisten die hier per ongeluk hun auto hadden geparkeerd vanochtend... die vonden allemaal een kaartje onder de voorruit. Met daarop aangegeven dat er vanaf 1 maart op 8 trajecten... met die hoge snelheid wordt geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk, maar nog op zeven andere, andere stukken snelweg. Wat die stukken snelweg gemeen hebben is dat ze vooral buiten de Randstad liggen. Want daar is de overlast voor omwonenden minder dan in de Randstad zelf. En daar hoeven dus ook minder dure geluidswallen en zo te worden aangelegd. is de redenering van de VVD. Ja, eerder leek het erop dat hij hogere snelheid uh, maar mondjesmaat zou kunnen. Ja, de situatie van een paar weken geleden was dat er op vier trajecten 130 zou kunnen worden gereden. Uh, en met dat beeld waren ze bij de VVD en op het departement van Melanie Schultz niet heel erg gelukkig. En uh, dus was het er, er veel aan gelegen om uh, dat beeld bij te stellen. Niet op vier, maar dus op acht trajecten experimenteren vanaf uh, 1 maart. En dus onthulde Schultz uh, samen met premier Rutte vandaag hier op deze parkeerplaats een bord met 130 kilometer erop. Niet op één weg, de afsluitdijk, zoals de afgelopen dagen te horen was. Ook niet op maar vier wegen, zoals ook op andere plekken te horen was. Maar voor het einde van deze kabinetsperiode hebben we op één derde van het Nederlandse snelwegennet de 130 km per uur ingevoerd. Mevrouw Schulz, u bent vandaag de VVD-campagne begonnen met de onthullen van een bord met 130 km. Is dat nou zo belangrijk? Ja, het is een van de elementen uit het regeerakkoord. We gaan van 120 naar 130 kilometer. Het is ook voor de VVD-achterban een belangrijk onderwerp. Het is ook daar uitgekomen. Dus uh, uh, ik, ben, ik heb gisteren een brief naar de Kamer gestuurd uh, dat we dit gaan doen. En ik heb gezegd: nou, het zou leuk zijn om de dag daarna de campagne. dan ook het bord echt te laten zien aan de achterban. Dus uh, u zei net: ik verwacht een derde aan het eind van deze kabinetsperiode. Is dat een verwachting of een garantie? Ik uh, ga ervan uit dat we deze kabinetsperiode op een derde van de wegen 130 kunnen rijden. En het is een conservatieve schatting, dus ik denk dat het zelfs wat meer kan zijn. Kunt u die garantie geven aan mensen die nu zitten te luisteren in de auto? Ik heb hier aangegeven bij de campagne start voor het einde van deze kabinetsperiode. Kunt u op een derde van de snelwegen in Nederland 130 km u uur rijden. Ja, Wilma, is dit voor de VVD echt een belangrijk thema? Nou, wat vooral belangrijk is voor de VVD is een meerderheid in de Eerste Kamer die deze verkiezingen moeten opleveren. Want de provinciale staten die op 2 maart gekozen worden, die kiezen op hun beurt op 23 mei weer de leden van de Eerste Kamer. Daar moet dit kabinet een meerderheid halen, zeggen ze bij de VVD. En dus voeren ze een landelijke campagne, want het zijn dus landelijke verkiezingen. En dit is een van de onderwerpen waar ze de mensen mee willen trekken. Want de opkomst baart de VVD wel zorgen, dat zei premier Rutte vanochtend. En die grote zorg is dat veel mensen denken, er zit een goed kabinet. Dat veel mensen denken, het gaat goed met de VVD. Het komt ook zonder dat ik zelf naar de stembus ga, wel voor elkaar op 2 maart. En voor die mensen heb ik een boodschap. Het gaat alleen lukken met dit kabinet, met dit beleid... als iedereen die de VVD een goed hart toedraagt. Als die op 2 maart ook naar de stembus gaat. Want anders kunnen wij niet genoeg waarmaken van ons beleid. Ja, dus dat uh, staat er op het spel. Op 2 maart is de boodschap van de VVD het voortzetten van het beleid van dit kabinet. En dat is wat we in de campagne die vandaag is begonnen veel zullen horen. Dankjewel Wilma Borgman op een parkeerplaats langs de A2. Sport. Atleet Bram Som loopt dit seizoen geen indoorwedstrijden meer. Hij heeft nog te veel last van een bacteriële infectie. Nou, de reden is dat ik op dit moment gewoon niet wedstrijd fit ben en er zijn nog een aantal weken te gaan, maar ik, uh, wij zien het niet uh, ja, reëel om zonder risico's uh, toch nog uh, dat niveau te halen nu. Ik ben uh, in januari ook nog een keertje flink ziek geweest. Nou goed, dat, dat, dat, dat, dat uh, kost natuurlijk een uh, hoop trainingsweken en uh, ja, dat, dat draagt er aan bij dat ik nu niet wedstrijd uh, fit ben. SOM gaat zich nu volledig richten op het buitenseizoen. Met als hoogtepunt het WK in Zuid-Korea. En plaatsing voor Londen 2012. Schaatsen, het WK Allround begint vanavond met de 500 meter bij de mannen en de vrouwen. Daarna rijden de mannen de 5 kilometer en de vrouwen de 3. De titelkandidaten bij de vrouwen zijn de Tsjechische Martina Sablikova... De Canadese Christine Nesbit. En Irene Wuust. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, dat nog steeds. Uh, ik, ik denk dat ik zeg maar de. Ja, hoe zeg maar, de oudzijde van Dietrich Ben. Ik bedoel, uh, Sabikova is de Europese kampioene. Uh, Nesmet is de wereldkampioene. Sprint, dus uh, ja, ik, uh, ik, wat dat betreft ben ik uh, tweede en zesde. Ja, het gaat een leuk toernooi worden. Dan is er Verkeersinformatie. Bij de Aanwezer Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom zijn ze nog steeds bezig met de bergen van een vrachtwagen tussen Rillant en Knopend Marquisaat. De weg is daarom daar ook afgesloten vanuit Vlissingen. En er staan een file tussen Ierseke en Rilland over twee kilometer daardoor. Verkeer kan het beste omrijden via de Zeelandbrug, en dat betekent de borde Zieriekzee volgen. Ook op de A58, maar dan bij Breda, in de richting van Tilburg staat tussen Knopend Galden en Ulvenhout twee kilometer. Ze zijn er bezig met werkzaamheden en daarom zijn er twee rijstroken dicht. In Limburg op de A76 vanuit België naar Heerlen. Daar staat tussen de grens met België en Geleen 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de weg is daar afgesloten. Nogmaals de hoofdpunten, er komt een landelijk netwerk van alcoholpolies... voor jongeren die zichzelf bewusteloos drinken. In Egypte is nog veel onduidelijk over wat er gaat gebeuren... na het aftreden van president Mubarak. En bij de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... belooft de VVD meer 130 kilometer wegen. Ja. Dit was het NOS Journaal en zometeen de tros in bedrijf. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al?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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Met deze week onder meer de vraag of door de almaar stijgende grondstofprijzen... het einde van de prijzenoorlog in de supermarkten in zicht is. Willem Overbos bespreekt hoe het kabinet de regeldruk voor ondernemers wil gaan verminderen... Naar aanleiding van de emigratiebeurs gaan we het hebben over emigreren en ondernemen. En na twee uur ontvangen we een drietal gasten met wie, met wie we het, met het oog op Valentijnsdag, gaan hebben over het thema ondernemen in de liefde. We beginnen met het weekoverzicht. Ondernemers in nieuwe media deden weer flink van zich spreken deze week. Zo werd de progressieve nieuwswebsite The Huffington Post voor maar liefst 213 miljoen euro overgenomen door het digitale mediabedrijf America Online. En worden de geruchten steeds harder dat zowel Google als Facebook... de berichtendienst Twitter willen overnemen. En die prijs voor Twitter zou volgens de Wall Street Journal... inmiddels opgelopen zijn tot maar liefst 7,3 miljard euro. Ruim 200 keer de omzet van het bedrijf. Naar nog meer overname-nieuws kwam er vanuit eigen land. Mediaondernemer Reinoud Oerlemans overweegt namelijk om zijn bedrijf iWorks van de hand te doen. De waarde van zijn bedrijf wordt ingeschat op maximaal 250 miljoen euro. Belangrijk voor kopers en investeerders zal zijn of drijvende kracht Oerlemans na de verkoop zelf bij het succesvolle bedrijf betrokken blijft. Veel kritiek was er deze week op het nieuwe industriebeleid van minister Verhagen. Hoogleraar innovatie vinden dat er vooral met potjes geschoven wordt en dat er niet werkelijk nieuw geld wordt vrijgemaakt. Ondernemingsorganisatie VNO-NCV is daarentegen zeer positief over het nieuwe beleid. Met name omdat het zal leiden tot snel bruikbare toepassingen. En het was de week waarin Luc Hermans na acht jaar afscheid nam als voorzitter van MKB Nederland. Met name zijn kwaliteiten als lobbyist met een groot en belangrijk netwerk werden geroemd. Wie zijn opvolger wordt is nog onbekend. Over een minuut of tien... Microkredieten voor Nederlandse ondernemers. Maar we beginnen waar u misschien vanochtend al behoorlijk uh, nou ja, in de rij hebt gestaan. De dagelijkse boodschappen. Ja, die worden de komende jaren fors duurder. Door stijgende voedselprijzen en een jarenlange prijzenoorlog... leiden de producenten nu zoveel verlies... dat ze niets anders kunnen doen dan hun prijzen verhogen. En dat gaat u merken in de supermarkt. Dat is althans de overtuiging van Laurens Sloot. Directeur van de Business School voor de Supermarkten EFMI. Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. U bent daar heel stellig over. Hè? Die prijzen die gaan sterk stijgen. Waar baseert u dat op? Nou, Als je kijkt, uh, in heel veel voedingsmiddelen zitten allerlei grondstoffen. Dat kunnen oliën zijn, of dat, uh, dat kunnen proteïnen zijn of granen, et cetera. En die, uh, die prijzen van die grondstoffen die zijn gemiddeld 30% gestegen het laatste jaar. En als je het laatste vijf jaar kijkt, zijn die verdubbeld. Uh, op zich dat die prijzen er nu zijn, is niet zo raar. Want er is eigenlijk daarvoor een periode van 20 jaar geweest waarbij die prijzen alleen maar daalden. Uh, maar nu zie je dat, uh, dat met name economieën als India en China met grote bevolkingsgroepen. die groeien heel snel. en die leggen eigenlijk ook een enorm beslag op die grondstoffenmarkten. En dat zijn internationale markten. Dus een veel grotere vraag naar die grondstoffen. Ja, die en lijkt, dus stijgen de prijzen. Ja, en bij een commodity uh, kunnen die prijzen dan heel snel gaan, gaan stijgen. als daar krapte op de markt uh, komt. En die prijzen stijgen momenteel zo snel dat de producenten, die overigens niet verliesgevend zijn. Uh, maar die moeten wel die prijzen gaan doorbreken. Maar ze zijn natuurlijk steeds kleiner geworden. Als zij dat niet doen, uh, dan, dan ja, erodeert hun marge tot, tot onder nul. Dus die moeten dat gaan doorrekenen. Dat is een beetje de vraag van, willen supermarkten dat accepteren? En kunnen supermarkten die hogere prijzen ook weer doorrekenen naar de consument? Ja. Waarom zijn die, prijzen, die voedselprijzen zo laag geweest eigenlijk de afgelopen tijd? Door een enorme efficiëntie in de landbouw. De landbouw is steeds grootschaliger geworden, steeds kennisintensiever. Waardoor zeg maar die, die, de jaarlijkse productie zo'n 2, 2,5% steeg over de afgelopen 40 jaar. Dat is eigenlijk meer dan dat de vraag op dat moment steeg. De laatste jaren zie je eigenlijk dat de vraag zo snel stijgt... door die opkomende economie... dat eigenlijk de productie dat tempo maar moeilijk bij kan houden. En dan ontstaat er schaarste. En dan gaan ook nog eens de speculanten zich ermee bemoeien. En dan kan het heel erg snel gaan. En dan zie je soms ook dat het is een, eigenlijk een kleine vlinderslag. Zo noem ik dat maar. Zoals bijvoorbeeld een aantal branden in, in Rusland... die een deel van de graanoogst uh, vernietigen. Die dan zomaar kunnen leiden dat die graanprijzen... in één, twee weken tijd met 50% stijgen. En dat, is, dat wijst eigenlijk op een overspannen markt. De de oh. producenten die uh, gaan daarmee aan de slag met de, de, de, de duurdere spullen, ja. dan verkopen ze ze toch gewoon voor, uh, voor meer? Zo simpel lijkt het met, toch? Uh, ja, maar er is natuurlijk ook een enorme strijd met uh, de supermarktorganisatie. supermarktorganisaties. Supermarktorganisaties, zeker in Nederland, uh, die zijn enorm met elkaar in concurrentie, want ja, zoals we ook al zeiden, de inleiding, er is een, een prijzenoorlog aan de gang al vrij lang, en die accepteren eigenlijk geen prijsverhogingen van die fabrikanten. En dan kun je wel zeggen, ja, dan nou stop ik toch met leveren. Maar ja, als je stopt met leveren bij Albert Heijn, dan mis je een derde van de omzet, en dat kan natuurlijk ook niet. Dus nee. dat zijn enorme gevechten. Op zich zijn die gevechten positief voor de consument, Want die zorgen ervoor zeg maar, dat die prijzen van voedingsmiddelen eigenlijk nauwelijks stijgen. Alleen als ik nu kijk wat er op een breed front aan de hand is met, met stijgende grondstofprijzen. Bijvoorbeeld suiker praat je over 90 Ja oh. dan moeten fabrikanten dat gaan doorberekenen. Uh, uh, en nou ja, dan kun je dus in een periode uh, meemaken dat, dat de prijzen ook voor de consumenten met 4, 5 gaan stijgen. Uh, ik begrijp het niet helemaal want CBS maakte gisteren bekend dat prijzen van suiker bijvoorbeeld juist waar verlaagd. Uh, nou, dat is niet correct, want uh, de prijs van suiker is laatste jaar uh, met 15% gestegen... en ten opzichte van 2000 is het met 300% gestegen. Uh, uh, dus als er gewoon heel veel suiker in, uh, in jouw producten zit... Ja, dan zul je dat ding zo rechtsom zo moeten doorrekenen. Nou, maar wacht even, het, het moet toch uh, vrij eenvoudig zijn... als die grondstoffen duurder worden, dan geldt dat dus voor alle producenten... dan kan Albert Heijn die mensen toch niet tegen elkaar uitspelen... Ja, dat gebeurt natuurlijk toch. Kijk, je hebt, je hebt vaak meerdere aanbieders die bijvoorbeeld een huismerk produceren... of die een aanmerk produceren. En je bent als retailer natuurlijk niet verplicht om alles te verkopen. Dus je kunt ook keuzes maken. En uh, als fabrikant A, die bijvoorbeeld jouw private label of jouw huismerk produceert... zegt van nou, ik, ik heb genoeg aan een 2% prijsstijging. En een concurrent zegt, ik heb 4% nodig. Nou, dan wint degene uh, die met, met maar 2% komt. En op die manier zeg maar, uh, probeer je dat spel ook als, als retailer zeg maar te spelen. En welk percentage, want u zegt die grondstoffen... die zijn met 30 en soms met 50 procent gestegen. Welk percentage maakt dat uit van de eindprijzen... waarmee een product in de winkel ligt? Ja, okay, dat, dat maakt per product komt natuurlijk heel veel uh, verschil uit. Maar als je kijkt naar, uh, uh, naar veel huismerken... Uh, daar zit eigenlijk veel, heel weinig aan marketingkosten in. Dus daar is het vaak 40, 50 procent van het eindproduct. Je hebt het betekent ook dat, dat de huismerken ja. straks relatief nou ja, meer prijsverhoging krijgen ja. dan de A-merken bijvoorbeeld? Ik verwacht wel dat de procentuele prijsstijging bij huismerken... dus ook groter zal zijn dan bij A-merken. Waarom dan het, precies? Nou, Omdat daar de grondstofcomponent een groter onderdeel vormt van de eindprijs. Dus als je bijvoorbeeld een, een, een, kijkt naar iets als Calvé... daar zit ook veel marketing in, er zit veel productontwikkeling in. Dat moet ook terugverdiend worden. Dus een, een deel van, van dat hele product, van de kostprijs van het product... zit eigenlijk in niet grondstofkosten, maar in andere kosten. Uh, en het zijn juist de grondstofkosten die momenteel zo sterk stijgen. En die grondstofkosten... Dus het eigen merk pindakaas zal uh... relatief gezien sneller relatief... in prijs stijgen. Oh, ja, Absoluut gezien van, maakt van, het er welke, niet zo uit. Van welke producten verwacht u de, de grootste stijgingen? Uh, ja, vooral, uh, vooral zeg maar toch uiteindelijk wel ook zuivel en vlees. Omdat, kijk, de granen zijn erg uh, in prijs gestegen. En uh, ja, dieren eten natuurlijk uh, uh, soja, granen, mais, dat soort, uh, dat soort zaken. En dat zal dus uiteindelijk ook op die producten, zal dat, uh, zal dat in prijs worden doorberekend. Maar ik denk ook dat als je bijvoorbeeld ook kijkt... dat een, een pak melk vaak maar 50 of 55 cent kost per liter. Als je ook echt logisch nadenkt... dat kan toch niet goedkoper zijn dan... ik noem wat een fles sinaas of cola. Maar dat is wel het geval. En als je dan denkt van ja, maar daar heeft een, een dier uh, voor moeten leven. Dat moest eten, dat, dat moet gemolken worden, mm -hmm. dat moet gekoeld worden. Dan denk je ja. Is dat ook niet gesubsidieerd geweest? Voor een deel wel, maar bij die, bijna al die subsidies zijn er inmiddels afgegaan. En uh, uh, uh, uh, uh, feit is dat die, die prijzen zullen gaan stijgen... Maar feit is ook dat de prijzen van heel veel producten op dit moment ultra laag zijn. Het is waarschijnlijk zeker een uw vak, wachten gewoon op een spreid tussen. Twee giganten, namelijk bijvoorbeeld in Nederland... Albert Heijn en Unilever of zo. Dat moet interessant zijn. Want ja, Unilever ja. uh, laat ze door die smoesje van Albert Heijn natuurlijk ook... maar ten dele stukken denk ik aan. Ja, nou goed, de, de topman van Unilever, Paul Polman... heeft vorige week al gezegd dat hun, uh, hun, hun kostprijs met 7% is gestegen... het afgelopen half jaar. En dat ze, als ze het komende half jaar verwachten ze nog eens 4%. En dat ze dat niet helemaal voor eigen rekening gaan nemen. Dus die leggen daarmee eigenlijk al een claim neer van... jongens, er komen prijsverhogingen aan. Dus zo proberen ze zeg maar, ook de handel, dus de, de retailers daar zeg al een beetje open voor te laten staan. M maar nog even één stapje terug uh, voor uh, het begrip. U heeft het erover dat de 7% is toegenomen dat er 4% bij komt en dat dan een fabrikant zegt, terwijl het dus zeker minimaal om 11% meer gaat, ja, ik ga het niet helemaal voor mijn eigen rekening nemen. Nou nee, ja, je de donder. Ja, maar goed, ook die fabrikanten zijn met elkaar in, uh, in, in strijd. Hè. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Unox rookkosten... Ja, die heeft ook te maken met allerlei concurrenten die ook rookworsten aanbieden. En uh, kijk je wilt ook niet als eerste even je prijs met 10% omhoog gooien... want dan verlies je ook marktaandeel. Dus dat is ook een heel delicaat spel. Hebben inkoopcombinaties daar nog een functie in? Nou, er zijn in Nederland drie grote inkooporganisaties voor de supermarkten. Dat is Albert Heijn uiteraard als B1. Die komen, kopen in voor C1000 en, uh, en Jumbo. En dat is SuperUnie. Die kopen in voor Plus en heel veel regionale supermarktketens. En eigenlijk bepalen die drie... Uiteindelijk wat er uit die onderhandelingen gaat, gaat komen. Uh, maar omdat er uiteindelijk maar, maar drie grote inkooporganisaties zijn, is het dus ook vrij lastig voor fabrikanten om even bij een van die drie die prijzen omhoog te jassen. Want die inkooporganisaties kijken ook heel erg naar elkaar. Nou, en, en, ja, dus, dus die proberen zeg maar, enorme druk te zetten op, uh, op die fabrikanten. Dus ik en... ben heel benieuwd ook, ook wat er gaat gebeuren de komende maanden. En wanneer en met hoeveel verwacht u dat die prijzen zullen gaan stijgen? Ja, ik verwacht uh, in eerste instantie voor veel uh, levensmiddelen waar veel grondstoffen in zitten, 4, 5, 6 procent. Alleen de vraag is, wat gaat de komende jaren gebeuren? Omdat, uh, omdat als je eigenlijk nu kijkt naar de grondstofprijsontwikkeling over een breed vlak... zitten we eigenlijk alweer vlak voor de enorme top van vlak voor de financiële crisis in 2008. Terwijl eigenlijk de economieën nog echt moeten gaan groeien. We komen nog van een laagconjunctuur, dat wordt een hoogconjunctuur. Dus ik verwacht dat die grondstofprijzen dat die nog eens 40, 50 procent duurder kunnen gaan worden. Zeg maar komende jaren. Ja, en dan merk je ook als consument, als Nederlands consument uiteindelijk. Dat ga je terugmerken in je portemonnee. Omdat je, zeg maar. Ja, met je... hoeveel? Dus, laten we zeggen de komende vijf jaar. Ja, nou laat ik zo zeggen. Als de komende vijf jaar zeg maar, de, de, de totale prijs van supermarktproducten met 20 procent stijgt. Dus gemiddeld zeg maar, zo'n 4 procent per jaar. Um, en en uh, je, een gemiddeld gezin geeft zeg maar 15% van het uit uiteindelijk aan, aan boodschappen doen. Dan komt er dus een inflatiecomponent van in totaal 3% op. En dat is best significant. Ja. Uh, hoe gaan de klanten reageren? Want het verhaal is, maar dat kunt u misschien bevestigen of ontkennen... dat we in Nederland eigenlijk relatief gezien zo ontzettend weinig voor onze boodschappen betalen. Dat is ook correct, ja. En uh, kijk, de klanten moeten het gewoon blijven kopen. Kijk, als zowel Albert Heijn als C1000 als Plus duurder worden... dan zeg maar, relatief gezien verandert er niks. Dus het stopt op zich de supermarktoorlog ook niet. Alleen dus uiteindelijk wordt het wel... een niveau plaatsvinden. Ja, het, uh, uh, alleen de klant is gewoon wat meer uh, geld kwijt voor zijn boodschappen. Feit is wel dat Nederland op dit moment, of de Nederlandse consument heel goedkoop uit is omdat hij 10, 15 procent minder, minder geld voor zijn boodschappen betaalt dan bijvoorbeeld de Belgische of de Engelse consument. En verwacht u dan dat uiteindelijk door de, wat u ziet gebeuren dat meer mensen zullen... ...toegaan naar huismerken en goedkopere merken. Ja, dat, dat heet in het vakgebied dan downtrading. Dus dat ja. mensen wel proberen min of meer dezelfde kwaliteit te, te krijgen... ...maar dan uh, ja, of van een huismerk of van een wat goedkoper aanmerk... Ja. ...of wat meer richting Aldi of Lidl gaan... Nou, dat proberen de supermarkt natuurlijk ook te voorkomen. En zegt u, is, is dat diezelfde kwaliteit of is dat flauwekul? Uh, nou, kwaliteit uh, bestaat uit zowel zeg maar, intrinsiek wat er in een product zit... maar ook uiteindelijk ja, hoe mensen dat product ervaren. Straling, ja. ja. Dus kijk, een uh, biertje Heineken uh, proeft blind nou helemaal anders dan met merk erbij. En dat moet je dus meenemen. En dat is de eerste die al duurder geworden is, hè? Ja. Dat die dat... hebben de prijs als eerste al verhoogd. Ja, die graanprijzen zijn uiteindelijk 65% ja. gestegen het laatste jaar. En dat is een onderdeel van bier, dus ja... Het zal toch wel gedronken blijven worden, vermoeden we. Dat weet ik ook. Okay. Ja, dat is maar goed ook. Ja, dank u wel. We spraken met Laurens Sloot van de EFMI Business School. Hartelijk bedankt. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. Bij de term microkredieten denken heel veel mensen aan kleine leningen voor bijvoorbeeld een marktkoopman in Nicaragua, die zich reekjes verkoopt. Of een Somalische visser die zijn net weer eens eventjes bij moet klussen. Maar ook Nederlandse ondernemers maken volop gebruik van deze financieringsvorm. Credits is de enige landelijke microkredietverzekeraar. Verstrekkers, sorry, in Nederland. En gisteren heeft Kredits twee belangrijke overeenkomsten getekend... met het Europese investeringsfonds. gaan we over praten met Elwin Groeneveld, algemeen directeur van Credits. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jullie doen een hoop uh, kredieten. Voor kredieten ga je toch gewoon naar de bank? Ja, dat is zeker de bedoeling om uh, eerst naar de bank te gaan. En de bank hebben natuurlijk de natuurlijke functie... om kredieten te verstrekken en. aan ondernemers... Daar verdienen ze hun cent ook aan. Precies, maar in de praktijk zie je dat voor kleine bedragen... want we praten over bedragen tot 35.000 euro... Dat zijn kleine bedragen? Dat zijn voor Nederlandse begrippen kleine bedragen. Vandaar dat dat ook past in het begrip microkrediet. Uh, dat voor veel banken dat niet echt rendabel is om die kredieten te verstrekken. Nou, het, het, de term micro-krediet, uh, dat zei... 3, uh, 400 uh, ja, euro, dat Peter hooguit al. Je, 100 misschien wel. Je denkt aan een ontwikkelingsland een heel klein bedragje om een klein vissersbootje te kopen. Vind ik 35.000 euro inderdaad niet zo'n micro. Nee, nee. Zou je daar niet een andere term voor moeten vinden dan? Nou, microkrediet heeft van origine te maken met het feit dat je uh, geen toegang had tot krediet zodat je je bedrijf niet kon beginnen. Zo is dat ook in de ontwikkelingslanden ontstaan. En een combinatie met coaching. Want uh, krediet alleen is niet genoeg. Maar je moet ook geholpen worden om je bedrijf op te zetten. Maar die principes van microkrediet die vind je in Nederland eigenlijk op dezelfde manier terug. Bij credit. Dus bij, bij jullie. Credit, ja. Ja. Het is voor heel veel kleine ondernemers lastig om een krediet bij een bank te krijgen tegenwoordig. En dat speelt al een aantal jaar. En uh, voor veel kleine ondernemers is het eigenlijk wel prettig als ze een coach hebben die hun... Ja, wat op een hoger plan helpt, zodat de succeskans van een bedrijf veel groter wordt. Maar waarom doen die banken? Is het te duur voor ze? Ja, het is over het algemeen te duur. Hè. De procedures om die kredieten te verstrekken... en de kostprijs van een krediet is gewoon best wel uh, hoog. En dat vertaalt zich natuurlijk terug in kleine leningen. Hm. Um, en daarnaast zie je dat banken ook wel selectiever geworden zijn de afgelopen jaren. Uh, omdat kleine startende ondernemingen, ondernemingen vaak hele risicovolle ondernemingen zijn. En waarom kan u het dan wel? Omdat wij een organisatie zijn die daar helemaal op gericht zijn. Wij hebben maar eigenlijk één product. Dat is deze leningvorm. Onze hele organisatie is daarop afgestemd. En wat wij dus doen in tegenstelling tot de banken... is dat wij persoonlijke aandacht geven aan die kleine ondernemers. Dus wij gaan ook bij de ondernemers thuis langs om te kijken van... hé, hey, uh, hoe woon je erbij? Uh, wat is je motivatie om een bedrijf te beginnen? En ben je ook in staat om dat bedrijf te daar, beginnen? Daar wordt het tot duurder van als wat die bank doet... want die komt helemaal niet bij jou thuis om te kijken hoe het is... Precies, maar omdat wij een kleine organisatie zijn die alleen maar zich hierop richt. We hebben niet grote kantoren, we hebben niet enorme IT-kosten. We zijn een relatief kleine organisatie, kunnen we dit ook rendabel aanbieden. Want hoeveel aanvragen behandelen jullie per jaar? Ja, we hebben in de afgelopen twee jaar 8500 aanvragen gekregen. Dat zijn er heel veel. We krijgen er nu gemiddeld 125 per week. Um, en die kunnen we allemaal makkelijk handelen. We en bedenken, hoeveel worden daarvan gehonoreerd? Van die aanvragen? Ongeveer een kwart daarvan wordt gehonoreerd. Dus over hoeveel per jaar hebben we het even We beslaagd. gaan dit jaar 1.250 kredieten verstrekken. En de afgelopen jaren hebben we er in totaal ook zo'n 1.200 verstrekt. We zijn natuurlijk een bedrijf in opbouw. We bestaan nog maar twee jaar. Ja. En welke Wat bedragen je... gaan er dan gemiddeld doorheen? Gemiddeld zo'n 20.000 euro. Het grappige is dat uw organisatie eigenlijk in het zadel geholpen is... door diezelfde banken die die kredieten niet geven. Ja. Ja, we zijn... Uh, kijk, het... Het feit dat kleine ondernemers vaak niet bij een bank terecht kunnen... dat, dat, dat speelt al langer. En dat was ook een zorg. Daar is ook een raad voor de microfinanciering uh, nou, opgericht. Niet, niet alleen een zorg, dat heeft tot een hoop woede bij mensen geleid. Absoluut. Namelijk simpelweg, de Nederlandse bevolking houdt die bank overend. En dan kom je als middenstander dan kom je eraan voor een klein ding. En dan is die bank niet thuis. Ja. Bent, u, bent u er eigenlijk een beetje voor bedacht om aan dat... Nou ja, negatieve aspect voor die bank een eind te maken. Nee, dat heeft niet zozeer een rol gespeeld. Net zo goed als dat de economische crisis niet echt een rol heeft gespeeld. Het was meer de gedachte van er zijn gewoon heel veel kleine ondernemers... of mensen die nog in loondienst zijn, die eigenlijk wel ondernemer willen worden... maar die stap niet durven nemen of uh, uh, uh, die stap niet kunnen nemen... omdat ze geen krediet kunnen krijgen. En die zorg bestaat eigenlijk al wat langer. Zowel uh, uh, bij het ministerie van Economische Zaken... Uh, uh, als ook bij een raad voor de microfinanciering. Uh, en op die manier zijn we eigenlijk begonnen om na te denken... van hoe kunnen we nou zorgen dat dat kredietenstuk... dat dat niet de bottleneck is voor veel ondernemers. En uiteraard, uiteraard zijn we met de banken gaan praten... omdat zij natuurlijk een rol spelen in dit hele proces. Mm. Uh, want het is ook zo dat op het moment dat wij een krediet verstrekken de ondernemers gewoon een zakelijke rekening moeten openen bij een bank... met als doel dat ze uiteindelijk weer door diezelfde bank gefinancierd worden... als ze want een trekkereld hebben Dat krediet is wel door die drie banken uh, gestort bij jullie vooruit, zeg maar... om daar die kredieten mee te verlenen. Ja, we hebben een, uh, de funding, zo noemen we dat, hè, het geld dat wij aantrekken... om uit te zetten in kredieten, dat lenen wij gewoon bij de banken tegen, met, met rente. Want wij zijn gewoon een zelfstandig pri privaat bedrijf. Wat zijn... is de rente op een microkrediet? Uh, 9,5% is de rente. Dat is overigens marktconform. Ja. Wat heel veel mensen niet weten als je een starterskrediet. Dat is nog fors eigenlijk. Ja, maar dat is ook fors op dit moment ja. hoor. Als je bij een bank uh, een krediet aanvraagt, dan betaal je gemiddeld gezien echt wel uh, dit percentage. Het percentage loopt ongeveer van 7 tot 13%. En dat komt omdat het hele risicovolle kredieten zijn. Er is geen onroerend goed als dekking, er is vaak helemaal geen zekerheid. En dat zijn natuurlijk starters die, uh, ja. uh, waarvan een een aantal het niet gaan halen. Zijn het alleen maar starters? Nee, het zijn niet al... alleen starters. Nee, Wij financieren ook bestaande ondernemers. Uh, uh, want het gebeurt natuurlijk regelmatig... dat een ondernemer begint met eigen geld... wil investeren... en net die 25.000 euro tekort komt... Uh, om, om die investering te kunnen doen. En die ondernemers kunnen ook bij ons. We, we, we zeiden al in de aankondiging... dat uh, jullie... Net een uh, overeenkomst hebben ondertekend met het Europese investeringsfonds. Toen dacht ik bij mezelf wat raar eigenlijk, dat je daarvoor bij een Europese instantie moet komen. Is dat niet typisch Nederlands overheidsbeleid uh, overheidsbeleidwerk eigenlijk? Nou, het is niet helemaal overheid. Hè. We, we, we hebben geld ge geleend van de overheid om te starten. Dat moet ook wel, want een kredietbedrijf beginnen kost gewoon veel geld. Dus drie banken en de overheid hebben je geld ingestoken? hebben we samen ah, geld okay. ingestoken in, in de stichtingsvorm. We zijn eigenlijk een stichting, ook zonder winstoogmerk. Um, maar Europa heeft ook allerlei faciliteiten voor microkredietorganisaties in Europa... om dat te stimuleren. Nou, een van die, uh, uh, van die faciliteiten heet Progress. En vanuit Progress hebben we uh, uh, geld geleend en gekregen van, de, uh, van Europa. Dus ze steken er geld in, maar staan ze ook nog garant voor de bedragen die jullie uitgeven? Verstrekken? Nee, nee Niet. we lopen zelf het risico als, uh, als kredietverstrekker. Oké. Okay. Uh, en een van de uh, boegbeelden van, uh, van al het mooiste stuk Prinses Maxima. Hebben jullie daar ook iets mee te maken? Ja, de prinses uh, zit, is lid van de Raad voor de Microfinanciering. Dat is een adviesraad van Economische Zaken. Maar tevens zijn het natuurlijk ambassadeurs voor microkrediet ook in Nederland. Uh, en Prinses Maxima was in haar rol als lid van de Raad voor de Microfinanciering... gisteren ook bij die ondertekeningsbijeenkomst uh, op het Ministerie van Economische Zaken. Dus zijn ze echt, echt betrokken? Het is niet alleen maar boegbeeld? Nee, zeker niet. Ze is absoluut betrokken. Ook inhoudelijk. Oh. En ze adviseert ook hoe we de dingen het beste kunnen aanpakken. Ze heeft natuurlijk heel veel ervaring van, met microkrediet over de hele wereld. Ja. En we moeten hier in Nederland oppassen dat we niet in dezelfde valkuilen stappen... Die, die in derde wereldlanden zijn geweest. En dat is? Nou, je moet oppassen dat je mensen niet te snel geld leent. Want ze moeten het wel terugbetalen. We willen niet dat ondernemers... Van de bal, eh. want, want hoeveel procent betaalt niet terug? Op dit moment is dat heel laag. Op dit moment zijn bij ons maar 2% van de ondernemers... die hun krediet niet kunnen afbetalen. Zo. Dan zou je zeggen, dus als 98% wel terugbetaalt op die 9% rente... Ja. dat jullie eh, heel goed zelfstandig moeten kunnen worden... zonder nog gesubsidieerd Precies, te worden. Precies, en dat is ook exact onze doelstelling. We willen de komende twee jaar... Uh, zelfstandig zijn, zodat we onafhankelijk zijn van de overheid en ook van de banken. En dat we zelfstandig onze weg kunnen bepalen. En moet u dan ook nog veel groter worden, of is dit het dan zo'n een beetje? We denken dat we nog wel zullen groeien. Het aantal aanvragen neemt het nog dat heel ook? erg toe. Nou, we willen wel uh, een uh, kredietverstekker zijn voor heel Nederland en ook aan de vraag tegemoet komen. Dus we zullen echt wel groeien. We willen toe naar zo'n 2500 kredieten per jaar. Een verdubbeling. Een verdubbeling. Dus dat betekent dat onze organisatie ook wel iets zal, uh, zal groeien. Oké, okay, hartelijk dank. U hoorde Elwin Groeneveld, algemeen directeur van Credit. Het ging dus over micro-kredieten in Nederland. Hartelijk dank voor uw komst. Ja, minister Verhagen van Economische Zaken presenteerde afgelopen maandag zijn plan van aanpak voor het verminderen van de regeldruk voor bedrijven. Nederland zit volgens hem op slot... en door het schrappen van regels en voorschriften... wil je het ondernemers gemakkelijker maken. We praten over die aanpak van de regeldruk met Willem Overbos... van de MKB Service Desk, die ja, elke zaterdag... Goedemiddag, Willem. Goedemiddag. Ja, nou, daar wordt al jaren over gepraat en gehoopt en gewacht... en er wordt er weer wat aan gedaan... en het blijkt dan toch niet te werken of niet gevoeld te worden. Wat maakt het dit keer anders? Of is het anders? Nou, ik heb wel het idee dat het, dat het anders is. Even los van mijn eigen idee. De overheid heeft in 2007 ingezet op 25% minder regels in 2011. Ja. Nu komt dat nog overheen. Hè. Dus wat hebben ze al bereikt? Uh, ze hebben een aantal dingen echt wel gerealiseerd. De, uh, de wachttijden voor aanvragen van vergunningen moeten omlaag. Daar klagen ondernemers over nieuwe wetgeving die tegenstrijdig is... of die te vaak in een jaar wordt gelanceerd... Uh, weinig service die je bij de overheid krijgt, was veel over geklaagd. late betaling van facturen. Nou, dat zijn allemaal klachten die ze hebben geïnventariseerd... waar ze nu een aantal maatregelen tegenover hebben gezet... die steeds concreter worden. En ik denk dat dat wel een echte wijziging is in het hele verhaal. Nou, noem er maar eens een paar van die concrete veranderingen, voorstellen. Um, nou, een paar, misschien is het nog heel goed uh, die achtergrond te pakken. Uh, de commissie Wintjes die heeft uh, van VNO-NCW... die heeft zich uh, echt uh, een, een heel rapport geschreven over waar... De minister met het nieuwe ministerie dan mee zou moeten komen. Heeft geadviseerd. Heeft geadviseerd. Dat is vooral voorkom die nieuwe regeldruk. Ga uh, door met die aanpak van het vereenvoudigen van regelgeving, verminder de toezichtlasten. Maar een hele belangrijke is, realiseer je ook, uh, overheid, dat het merendeel van de ondernemers in het MKB kleiner is dan tien werknemers. En dat die al die nieuwe wet en regels helemaal niet bij kunnen houden. Nee, precies. Dus dat is wel een wijziging in beleid, toch? Als ze het ook overnemen. Sorry, je zei in een bijzin, vermindert de, uh, de toezichtfuncties. Wat, wat, uh, waar, waar gaat dat dan over? Een van de punten die uh, Maxime Verhagen in die brief noemt... is dat de arbeidsinspectie, ik geloof dat ze het inspectievakantie noemen... Nee. als jij als ondernemer uh, goed gedraagt... En dat is dan vooral in bepaalde sectoren als horeca, land- en tuinbouw, eh, chemie, eh, kinderopvang. Waar je regelmatig inspecties krijgt van de overheid als het gaat over... Eh, voldoen je aan de regels, heb je hygiëne op orde, eh, voldoen je aan de arbeidsinspectiewet. Eh, mm. nou, die komen meerdere keren per jaar langs. Eh, en vanaf 1 januari is het zo dat die inspecties eh, die bezoeken hebben samengevoegd. Ofzo, ze komen nog maar één à twee keer per jaar langs moet je voorstellen, zo'n bezoek duurt twee uur en die wordt op allerlei punten gecheckt. Nou, als ze vaker langskomen, dan ben je als ondernemer toch weer een hoop tijd mee kwijt. Elke keer weer voorbereiden, zorgen dat je de boel goed op orde hebt. Nou, als je dat goed op orde hebt, dan gaat de overheid zeggen... als je dat drie jaar achter elkaar goed doet, dan gaan we minder langskomen. Dat is een soort van beloning voor goed gedrag. Maar die inspecties die zijn toch ergens door ontstaan... dat kennelijk als het niet geïnspecteerd wordt... dat de ondernemers er uh, vrij makkelijk misschien met de pet naar gooien? Ja, ze kunnen ook ontstaan zijn vanuit het feit dat er heel veel regels zijn die gecontroleerd moesten worden. Oké, okay, vertel jij maar. Ja, precies. En het advies van Wientjes is nou juist een verantwoordelijkheid. Dus je vindt het een goed idee, die Ik vind het een goed idee vakantie. dat er minder inspecties moeten zijn. Want ik denk dat die ondernemer, ja, die heeft een eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk moet je wel uh, op een bepaalde manier controleren, maar juist... Die verantwoordelijkheid, vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat vind ik een goed uitgangspunt. Worden die inspecties ook nog samengevoegd? Dat je niet voor iedere regeltje een inspectiedienst apart krijgt. Dat je bijvoorbeeld de FIOT en de, en de arbeidsinspectie. Dat je dat in één keer laat gebeuren? Ze hebben vanaf 1 januari in ieder geval die, die controles samengevoegd. Waarbij ze zeggen: oké, okay, we hebben die verschillende. We hebben nog steeds wel verschillende inspectiediensten. Maar we gaan die wel gezamenlijk. Gaan we die inspectie uitvoeren? Waarbij ze zelf zorgen voor de, de communicatie onderling. In plaats van dat ze het steeds. Wat bij elkaar mensen Misschien ja, ja, kunnen we nog een paar andere punten ja, pakken. Graag. die uh, een, een BV starten zou makkelijker moeten worden. Ja, dat is een hele goede, denk ik ook heel praktisch voor veel ondernemers. De, voor een BV starten moet je nu in principe aan een aantal eisen voldoen. Eén, je zal 18.000 euro startkapitaal moeten inbrengen, je aandelenvermogen. Je moet een verklaring van goed gedrag hebben van het ministerie van Justitie. En uh, je moet een uh, verklaring hebben van de bank dat je ook daadwerkelijk over dat geld beschikt op je zakelijke rekening. Dat is rekening. toch niet zo gek? Het is niet zo gek. Als garantie um, dat je wel iets het is achter alleen, je hebt, een uh, soort borgstelling. Je creëert alleen wel een hoop werk uh, extra, uh, waarbij ja, het starten van een BV daarmee een soort van drempel is. Wat de overheid nou juist wil, is dat het starten van die BV eenvoudiger wordt. Dat je als bestuur van een BV eenvoudiger bepaalde aandelenbeslissingen kan nemen. Dat je niet een hele statutenboel uh, moet opzetten, dat je langs notarissen moet. Oftewel, het is eenvoudiger om die BV op te richten. Uh, dat is prettig voor ondernemers, want het geeft je een andere uh, aansprakelijkheid. In plaats van een eenmanszaak ben je voor je privévermogen aansprakelijk. En in een BV, dat is een rechtspersoon, uh, ben je aansprakelijk tot het vermogen van die BV. Dus dat is een voordeel. Dan uh, uh, loop je daarbij niet het risico dat, uh, dat dan allerlei bedrijven of mensen maar een bedrijfje oprichten. Uh, wat misschien veel sneller failliet gaat, omdat ze al die dingen niet achter zich hebben, dus geen 18.000 euro. Nee, maar het, het doel is nu zeg maar, die, de, de lasten te verminderen... Die, uh, die je hebt bij het starten van, uh, van een bedrijf. Nou, dat, dat, daar schieten ze hierop in. Ik denk dat het nu ook al zo is, die 18.000 euro... heel veel bedrijven maken natuurlijk gebruik van... een rondje, Oftewel, je stort het geld op de rekening van de BV. En de dan volgende dag is het er weer af. Precies. Ja. Dus, dus dat is uh, toch al een soort fake. What's the use? Inderdaad. Maar maar dus volgens laat maar zitten. Volgens mij had je er nog meer, hè? Tenminste, je dreigde met meer. Ik, ik dreigde inderdaad met meer. <laughs> ja. um, even kijken, dan... Kamer van Koophandel, dat ko ja, Dat is bedrijf... misschien nog wel een hele goede. Als je nu op Twitter kijkt en je, slopte, je typt even in hashtag KVK of hashtag stop KVK. De Kamer van Koophandel heeft natuurlijk net de jaarlijkse factuur weer even op de mat gelegd. En dat is altijd het moment waarop heel veel ondernemers denken, ja wat heb ik dan nou ook. Weer ja, waarom ben je ik kan ik lid? niet eens kiezen. Nou sterker nog, ik ja. kan niet eens kiezen. Ik bedoel, ja. Weet je wat je betaalt als je uh, een ZZP'er die betaalt in midden Nederland 46 euro per jaar. En als je een BV hebt betaal je zelfs 144 euro per jaar. Nou ik heb zelf drie BV's. Oh, dan ben nee, je ja. dus aan de beurt. Um, waar is dat nou uit opgebouwd? Dus de Kamer van die factureert je voor een registratie. Bij een bv is dat 40 euro van dat totaal. Uh, het informeren van ondernemers, 42 euro. Het stimuleren, 51 euro. En de SER-opslag, 11 euro. Hmm. Nou, hebben wij al die onderdelen nu wel nodig? Dat is natuurlijk de vraag die uh, heel veel ondernemers zichzelf stellen. Volgens mij, als ze me jou gaan stellen, weet ik het antwoord al. Ik denk dat het in ieder geval het, het, het handelsregister moeten ze wel opzetten. <lacht> maar maar dat informeren, dat kunnen we vanuit de server, dat is natuurlijk ook prima. Fijn. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat uh, moet afgeschaft worden allemaal? Nou, of? het moet vereenvoudigd worden. Vereenvoudigd. Dat is ook precies wat er in die brief van Van Hagen staat. Je moet zorgen dat uh, een aantal diensten worden samengevoegd. Sintens, antwoord op bedrijven. Ondernemerspleinen worden dat dan waar die diensten worden samengevoegd. De vraag is... Ondernemerspleinen? ondernemerspleinen en dat... Komt daar de Kamer van Koophandel ook in? Daar komt de Kamer van Koophandel ook in. Het handelsregister komt daarin. Uh, en het doel is dan dat er één digitaal loket wordt gemaakt... waar ondernemers zich kunnen laten adviseren. Waar ze bij de, hè, hun kunnen inschrijven, krijgen, kunnen, kunnen ook... inschrijven. Precies. En dat zou ons dan voordeel op moeten leveren... en daardoor zou die rekening van 144 euro... Omlaag maar je krijgen. zegt zou, geloof je er niet zo in in dat Nou, dat, ik, ik vraag me af of dat ook daadwerkelijk zo is. Er zullen natuurlijk een heleboel slagen gemaakt moeten worden. Daarnaast vind ik dat je goed moet kijken als overheid. van ja Wat is nou echt de toegevoegde waarde van al die, uh, van al die informatie? Uh, is die informatie niet gewoon in de markt beschikbaar? En moet je daar niet marktpartijen ook op een gegeven moment een rol laten spelen? En er zijn natuurlijk vele websites naast die van onszelf. Waar je als ondernemer advies kan inwinnen. En dat is niet altijd een publieke taak. Ik denk dat daar waar het over wet en regelgeving gaat, hè, de overheid absoluut een rol moet blijven spelen. Maar ja, hoe start ik een BV? Hoe start ik dit? Hoe doe ik dit? Hoe schrijf ik een businessplan? Hebben we daar nou de KVK voor nodig? Ik denk het niet. Laat het maar aan ondernemers zelf over. Wanneer denk je dat dit allemaal in werking gaat? Uh, meer dan deel van deze wetgeving gaat in werking eind dit jaar. Oftewel op 1 januari 2012. De overheid heeft sowieso, dat is ook een van die uh, aanpassingen van de wet... twee vaste momenten op een jaar waarin nieuwe wet en regelgeving ingaat. 1 januari en uh, 1 juli. Dus dat zijn maar twee momenten waar je die veel rekening mee moet houden. En de meeste van deze wetten gaan in 1 januari 2012. Hé hey Willem, en wat het meeste uh, publiciteit haalde was eigenlijk... Uh, dat verhagen wilde gokken op negen topsectoren... Wat, wat is, da is dat dan en wat sluit dat uit? Nou, dat is iets meer macro-economisch natuurlijk. Nederland uh, heeft last van, of heeft geen last van, wil competitief blijven ten opzichte van in ieder geval omliggende landen en de rest van de wereld. We zijn in een aantal sectoren sterk. Uh, denk dan even aan de, dan moet ik heel even spieken: de. Uh, dienstverlening, de dienstverlening logistiek, ja. uh, agro, food. Uh, food. In die sectoren zijn wij beter dan, uh, in ieder geval willen wij beter zijn dan in andere. Er zijn al heel veel regionale programma's, uh, subsidieprogramma's, uh, provi provincieprogramma's waarmee gestimuleerd wordt. Die willen ze eigenlijk samenvoegen en zorgen dat we juist op die punten gaan, uh, gaan scoren als Nederland. En ik denk dat dat ook goed is. En speciaal Vooral... voor MKB'ers is het? Nou ja, vooral eh, pakken ze daarop dat ondernemers eh, samen moeten werken... met universiteiten en hogescholen. Dat is natuurlijk een punt van het vorige innovatieplatform ook al. Maar hoe meer dat gebeurt, ja, hoe, hoe nauwer je zeg maar, die kennisoverdracht gaat realiseren... en hoe beter je kan scoren. Dus ik geloof er wel in dat daar veel te halen is. Het zal alleen efficiënter en effectiever moeten. En als ze zeggen, we gokken op negen topsectoren... dat betekent toch ook dat er uh, factoren uitvallen, neem ik aan. Wat is dat en is dat iets belangrijks? Weet ik niet, als ik heel eerlijk ben. Oh. Nee, ik weet wel dat ze op deze oh, hoofdsectoren ik, focussen. Nee, nee, het grappige is, ik heb namelijk ook niemand boos horen zijn... maar bij dat soort dingen hoort altijd dat er een of andere groep boos is. Ja, nee, heb ik ook niet gehoord. Nou, dat is een, nou, een hele tegengeval. Dus dan zijn het een goede Precies. negen waarschijnlijk. Oh, ja. Goed, Willem. Ja, of er zijn er niet meer, of, kan ook. Ja. Er zijn maar negen hoofdsectoren. Dankjewel. Willem Overbos van MKB Service Desk. We zien je volgende week weer. Tot ziens. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Dit weekend wordt in Houten de jaarlijkse emigratiebeurs gehouden. Bezoekers van de beurs dromen daar misschien wel van een bed and breakfast in Italië... of een mooie toekomst als wijnboer in Australië. Lijkt me allemaal geweldig trouwens. Want uit emigratiecijfers blijkt dat ruim een derde van alle vertrekkers... een nieuw leven als zelfstandige wil beginnen. Over ondernemen in een ander land gaan we praten met bedrijvenadviseur Ineke van Stavel, auteur van een zojuist verschenen boek. En dat boek heet Emigreren en Ondernemen. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit met een uh, fixe, uh, wat is het, hoe, hoe heet zo'n ding? Uh, nee, ja, ik heb de badge nog op van de emigratiebeurs, want ik ben er even uitgeslopen u, om hier naartoe uh, te komen. Dus ja. ik denk, hou mijn badge maar even op. Dat, dat, dat is vloggend begonnen. Ja, dat is twee dagen zaterdag en zondag in, uh, in Houten, in de expo-hal. Juist. En wat willen mensen van u weten? Uh, nou ja, wij verkopen daar het boek Emigreren en Ondernemen. 100 keer check voor vertrek, even het totale <laughs> titel. En daarnaast uh, uh, verkopen we tweedaagse workshops Emigreren en Ondernemen... om uh, je voor te bereiden op een ondernemersplan... Om, als je in het buitenland wilt gaan starten. En, en wat u doet eigenlijk, of waar het over gaat... is wat wij in leuke televisieprogramma's... waar we allemaal ontzettend... Nou ja, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar wel... je ziet al van tevoren aankomen als die familie zijn spullen inpakt. Dat gaat verschrikkelijk fout. En, en daar heb jij leed voor maken over. Nee, dat, dat wilde ik zeggen, maar dat, kan, dat nee. hoort niet bij mijn karakter. Helemaal niet. Dus, uh, nee, maar de tros, uh, hè, dus ook van de tros, ja. toch, uh, die selecteert de mensen wel op uh, een hoog, uh, ja, ik Mislukkingsgehalte? Nou ja, fun of, of uh, ja, toch ook wel compassie eigenlijk, hè. Een beetje compassie televisie. Je moet oh. kunnen meeleven in ieder geval. Je moet wel kunnen meeleven, ja. ja. Okay. Het is niet altijd zo dat het zo kommer en kwel is, nee. maar het is wel oh. belangrijk dat je een goede voorbereiding doet als je zo'n grote stap precies. zet. Maar wat wil je? Wat, wat willen de meeste mensen? Die, willen, die zijn hier flauw van het vele verkeer, denk ik. En van uh, belasting. de belasting. Ja, precies. Ja, nou, nou, ik denk dat heel veel mensen... Uh, uh, ook wel gaan echt voor het avontuur. Dat ze wel de wereld in willen trekken. We zijn natuurlijk van, uh, van al heel vroeger... Uh, als klein land toch ook wel heel ondernemend. En ook wel uh, wereldreizigers. Dus dat zal ook wel in ons bloed zitten. Dus mensen het is niet, denken... het, niet een vlucht. Het is nou, echt... Ja, dat wil ik ook zeggen, voor sommige mensen is het een vlucht. Als je, ja, als je denkt van, uh, ik loop steeds tegen hetzelfde aan met mijn baan. Laat ik maar in een ander land gaan wonen. Of uh, ik heb het nu al gezien met mijn familie en mijn vrienden. Ja, dan is het een vlucht. En dan moet je en zelf dan loop afvragen je dat ook weer tegen of het dan het het lijf. wel verstandig is. Want je, ja, je neemt jezelf mee en je wordt vooral op jezelf teruggeworpen. Dat je in het buitenland natuurlijk zonder familie en uh, uh, uh, uh, vrienden uh, vooral uh, met jezelf geconfronteerd ja. wordt. Dus als het een vlucht is, dan is het geen uh, verstandige beslissing. Oké, okay. als die mensen naar het buitenland gaan, dan zullen ze hun brood moeten verdienen. Precies. Uh, ze, ze hebben meestal niet al een baan bij een bedrijf, of wel? Nou, ik denk dat mensen uh, wel in eerste instantie uh, gaan voor een, uh, een baan in het buitenland. Want dat geeft natuurlijk ook zekerheid. Maar vaak is het uh, de situatie zo dat mensen willen per se emigreren. Die zijn verliefd geworden op een uh, plek in het buitenland. Ja. En denken dan, ja, als ik in mijn uh, vakgebied geen baan kan vinden... Mm -hmm. dan begin ik maar uit nood een onderneming. En daar schuilt ook wel een beetje het risico in. Want ondernemen doe je toch vanuit talenten, ervaring... en ja, dat je toe bent aan die stap in je carrière. En als je als... Uh, uh Iemand Die altijd in loondienst gewend is om te uh, hè, leven, elke maand je vaste salaris uh, op je rekening, dan is ondernemen natuurlijk een hele grote stap. En vooral in het buitenland. Dus die mensen zouden zich eigenlijk heel erg goed moeten voorbereiden, heel veel onderzoek moeten doen. Er worden mensen ondernemer uit nood. En niet omdat ze daar Aan vanzelfsprekend heel goed in ja, dus zijn. Ja, daar zit ook wel een, een, een, een frictie uh, al. Komt er goed. ook niet wat anders bij? Je hoort dat, dit verhaal wat u ook vertelt, hoor je op veel verjaardagsfeesten. En flauw van en het weer, joh, ik ga gewoon eens lekker naar daar en daar, dan begin ik gewoon een break bed and breakfast. Of ik ga lekker bootjes vuren. Mensen realiseren zich niet en komen daar vrij snel achter dat dat meestal betekent gewoon 24 uur per dag werken. Hè? Ja, je denkt dat het een halve vakantie is als je daar naartoe gaat. Maar het tegendeel is waar dat als je ondernemer bent, vooral als je een onderneming start, dan ja. is het vooral de eerste twee jaar keihard werken. Ja. slotte ben je ook 24 uur van de dag ondernemer. Ik ben zelf al 20 jaar ondernemer en nu ondernemerscoach. Uh, ook al werk je niet, de onderneming zit gewoon in je bloed, in je lijf, in je hoofd. Ja. Je bent daar toch altijd mee bezig. Ah. En uh, denk alleen al aan de onzekerheid van elke dag, elke week, elk jaar. Dat je niet weet wat je morgen gaat verdienen. Daar moet je natuurlijk wel tegen kunnen. En ben je, je hele leven lang gewend geweest om elke maand een, een salaris op je rekening te hebben. Dat geeft een soort van rust, zekerheid en veiligheid in je leven. Als dat wegvalt, moet je wel realiseren als ondernemer dat het een uh, onzekerheid... Uh, zeker bestaan, is. Ja. Met ook hele leuke kanten, hoor. Ik bedoel, ondernemen... ik vind het ontzettend leuk en inspirerend... en het geeft een hoop vrijheid. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel... verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen... en in het buitenland is het natuurlijk... nog vele malen groter, want... Als je hier in Nederland onderneemt, is het al niet uh, eenvoudig. Maar uh, als je naar het buitenland gaat, behalve de taal en de cultuur... Hè, dat is eigenlijk vanzelfsprekend... heb je ook geen sociaal netwerk waar je op terug kan vallen. Of een zakelijk netwerk, wat je gewoon hard nodig hebt... wil je een bedrijf beginnen. Dus je hebt nog vijf stappen meer uh, te overwinnen... dan alleen al een onderneming te starten. Is het ook een beetje aan u om die dromen die mensen hebben... Um... Ja, te temperen, want ik, heb, ik, ik sprak deze week iemand die uh, vertelde... Goh, ja, het leek me zo lekker, dan ga ik naar Spanje en dan... Uh, nou ja, ik zag altijd die man bij ons op de hoek in het huis. Die, die zat heerlijk op zijn terrasje, zat die soms lekker de kranten lezen. Lekker. Ja. En, niet in het rotweer enzovoort. zei dus, uh, Ik ben dan naar Spanje gegaan en na drie maanden kwam ik erachter... wat die man daar op zijn terrasje doet. Die kon namelijk geen kop koffie ver verkopen. En toen kwam hij erachter wat voor bestaan dat was. Mm -hmm. Ja. Is dat een beetje aan u ook om die mensen op die beurs uit te leggen? Ja, wat, wat er gebeurt, denk ik, is dat mensen... Uh, als ze beginnen met zo'n plan van emigreren en ondernemen... Uh, ja, dat je eigenlijk verliefd wordt op het idee. Hè, of verliefd wordt op dat leuke plaatsje aan de Italiaanse kust... of uh, naar Australië ver weg huh? en zoveel moois. Uh, dus je wordt eigenlijk verliefd op dat idee. Hetzelfde als dat je verliefd wordt op een uh, vriend of een vriendin. Mm -hmm. Dan beland je ook in eerste instantie op een roze wolk. En dan ja, ontstaat er eigenlijk... Uh, uh, ja, je maakt gelukshormonen aan, hè? dopamine en zo. Dat is al wetenschappelijk bewezen. Dus zolang je op die roze wolk zit met het idee van... nou, ik ga in het buitenland een eigen bedrijf beginnen... dan zeg ik van, beslis dan nog niet dat je weggaat. Uh, wacht dan even tot je van die roze wolk afkomt. Vergelijk het vaak met, als je verliefd wordt op iemand... op welke leeftijd dan ook, zeg je ook niet na drie weken... Oh, het We gaat zo trouwen. goed. We, We, gaan We gaan trouwen. We doen kinderen. We gaan trouwen. dan weet hoe, je, ook hoe uit je dat ervaring dan? Wacht een jaar, ga alles onderzoeken en dan ben je ook... Van van de roze wolk af, de baby met beide voeten op de aarde. En als je dan een beslissing neemt, ja, dan realiteitzin. Maar ik, ik heb dat boek gelezen. U heeft daar interviews met een aantal mensen die geëmigreerd zijn. En daar viel me toch op dat de meeste van de mensen daar begonnen zijn met iets creatiefs of iets spiritueels, hè, met met uh, cursussen yoga, klankschalen, uh, of uh, nou uh, de cursus beeldhouden, schilderen, noem, uh -huh. noem maar op dat dat toch een beetje de dromers zijn. Klopt dat? Ja, dromen zijn het denk ik wel, want ja, ik vind het ook wel van lef getuigen dat mensen durven te gaan emigreren en zomaar in het diepe durven springen. Oh, ook al mislukt, het is toch een ervaring rijker. Uh, ja, dromen zijn het wel. Ik heb eigenlijk willekeurig gekozen om mensen te interviewen. Ik wilde daarbij zo'n breed mogelijk uh, bedrijfsproducten of diensten hebben, He, niet alleen maar bed and breakfast of niet alleen maar uh, uh, leuke vakantiereisjes. Dus ik heb geprobeerd om het zo breed mogelijk ja. te doen. ik ik kan maar, niet echt praten. Ik heb geen onderzoek gedaan dat ik duizend mensen heb geïnterviewd. Maar, omdat nee, dat allemaal dromers zijn. U, maar. Uit uw boek bleek nog iets anders. Dat die meeste mensen die vertrokken zich eigenlijk richten op ja. de eigen bevolking. Op die Nederlanders. Ja, maar dat vind ik ook eigenlijk best verstandig. Want als je al weinig eh, verstand hebt van, van, van ondernemen. Of, of hè, als je... Uh, of je begint uh, met een onderneming in, in een product waar je, waar je ervaring en verstand van hebt, want dat geeft ook zekerheid en, en daar heb je know-how over. Als je dat niet hebt, dan is het natuurlijk wel zo prettig als je als doelgroep, bij een product hoort een doelgroep, dat je als doelgroep de Nederlandse markt kiest. Want daar heb je ook verstand van. Je kent de mensen, je kent de cultuur, je kent de taal. Dus begin je een website om je product aan te prijzen ja, en je richt je op de Nederlandse markt, dan, dan kan je dat in het Nederlands doen. Wil, wil je de hele wereld veroveren, ja, je hebt klein bedrijfje, dat hoeft niet meteen. He, dus je kunt je heel goed richten op die Nederlandse markt. Dat vind ik ook wel verstandig. Ja. Want als, ja, dat, dan kun je toch die mensen wel uh, benaderen. Dat u, is dicht bij jezelf. U blijft voorlopig lekker zitten waar u zit? Ja, ik denk, Nederland is een fantastisch land, ik ga veel op reis. Ja. En u kunt hier de mensen uitleggen om te behoeden voor de allereerste dingen. Ja, dat is leuk om te dank. doen. U hoorde Ineke van Staveren, zij schreef het boek Emigreren en Ondernemen. Uitgave van Unibook Spectrum. In dit weekend kunt u er in levende lijven bezichtigen. emigratiebeurs houden. En na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug. En dan gaan we het hebben over ondernemen in de liefde. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Maar de stad is volledig beleefd. En grote groepen mensen zijn de straat op gegaan. Wat kan de Egyptische revolutie leren van de Fransen? Of van de omwenteling in Iran in 1979? Wanneer slaagt de revolutie? En wanneer niet? En paardenslachten ben ik ook genoemd. Ik had vroeger een baard als het Tim. Het tweede deel van de geschiedenis van het Bimhuis. Het zat ook wel op met een zweep of met een grote hamer. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.